Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Turkije is inmiddels zo'n 6.000 mensen vast... in verband met de mislukte koep van vrijdagavond. Dat zegt de Turkse minister van Justitie op de nationale televisie. De minister verwacht dat er nog meer verdachten worden aangehouden. De Turkse autoriteiten zijn nog op zoek naar een aantal hooggeplaatste militairen... die zich uit de voeten hebben gemaakt. In de straten van Ankara en Istanbul is de rust inmiddels teruggekeerd. Gisteravond en vannacht stond het Taksimplein in Istanbul vol... met feestende aanhangers van Erdogan. Het Rode Kruis waarschuwt voor warm weer komende week tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. De organisatie wijst erop dat mensen zich goed moeten beschermen tegen de zon... en dat ze erop moeten letten dat ze genoeg eten en drinken. Vooral in de tweede helft van de week wordt het erg warm. Tien jaar geleden vielen twee doden tijdens de Vierdaagse door de hitte.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 Arjen Robben mist de start van het nieuwe seizoen in de Bundesliga. Hij liep gisteren in de oefenwedstrijd van zijn club Bayern München... een liesblessure op en is zes weken uitgeschakeld. Robben maakte gisteren juist na een lang blessureleid zijn officiële rentrée, Maar de aanvoerder van Oranje ging al na een half uur naar de kant. Het weer door na een vrij bewolkte ochtend breekt vanuit het noordwesten de zon goed door. Toort tussen de 21 en 25 graden. Vanaf morgen wordt het een stuk zonniger en ook warmer. Woensdag kan het in het zuidoosten zelfs tropisch warm worden. Dit was het NOS show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hawker van de ANWB. In de Randstad is de Botak-tunnel op de A15 in beide richtingen dicht vanwege een technisch probleem. Het verkeer moet omrijden, omrijden via de Botteck-brug. En op de A1 richting Amsterdam staat er een ongeluk tussen Naarden en Muiden-Oost. Vijf kilometer file met ongeveer 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Sign up. Rond aan Beek van 12 tot 2. I'm living dangerously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 Looking delicious. Het is een sunny Sunday, once a DNCI danst dus een cake by the ocean. Kijk, heb ik hier nog niet gezien. De ocean zie ik hier absoluut. We zijn te gast met z'n allen in een ander stuk 023 Haarlem 105. Gisteren al en vandaag nog de komende uren tot 8 uur vanavond. Live vanuit Zandvoort. De haven van Zandvoort met collega's van CFM. En een van de collega's, Dolly, hebben we hier ook aan de tafel zitten. Dolly, ja, jij kan kwartieren uren vertellen over wat je allemaal bij, haar, bij Zandvoort uh, <laughs> FM, CFM doet. Ja, bij zeker. Haarlem 105. Ja. Uh, maar je hebt 30 seconden, heb ik je gezegd. Ik ik heb 30 seconden. Nou, ja. laat, ik Lukt dat? Ja, laat ik beginnen met hoe ik binnen ben gekomen bij ja. CFM Zandvoort. Dat was als sidekick okay. bij het programma Zandvoort Luncht. Okay. Dat is een programma dat elke dag van 12 tot 2 uitzendt, alle werkdagen. Of in ja, het weekend. ook? is ook alle werkdag. In Zandvoort okay. nou ja, okay. ja. zijn is de weekend ook een Is uh, ook een Amerika. werkdag. Ja, dan wordt hij hard gewerkt. Ja, Zandvoort ja, ja, <laughs> ja. is werk elke <laughs> ja. dag, joh. Ja. Maar goed, in ieder geval. Uh, van daaruit ben ik ook de redactie gaan doen. Okay. De centrale redactie. Ja. En van daaruit ben ik ook het bestuur ingerold. En uh, daar, daar doe ik nu uh, de secre secre secretariaat. Heb ik onder mijn hoede. En dan af en toe doe ik wat uh, verslaggeving. En af en toe maken we nog wel eens reportages. Nee. En dan doe ik de interviews en uh, bijbehorende bij gesprekjes. Dus, uh, er zijn er misschien meer, maar volgens mij ben jij in ieder geval één van de duizend poten van CFM. Ik denk het wel. Zo klinkt ja, het wel, ja. Ja, ik denk het wel, ja. hart, helemaal ja. leuk is het. Ja. Fijne collega's en een uh, fijne omroep. Ja, ja zeker. Ja. En een zonnige omroep. Hier natuurlijk al de dag en nacht schijnt de zon in Zandvoort. We zijn er hier getuigen van. Het is de Sanisande van Haarlem 105. Het is elf over 1. Haarlem 105 gisteren en vandaag staan we hier aan de kust. Strak aan het strand. Het Zandvoortse strand, ook onze 023 regio, ook een uitzendgebied via de 89, maar nu dus ook via CFM te ontvangen. Zometeen hebben we hier aan de tafel van Sunny Startup Joop van Es. Joop van Es is journalist van de Zandvoortse Courant en komt wat vertellen over het nieuws hier in Zandvoort. En... En we krijgen straks nog hoogbezoek Arianna Abbestee. Zij is hier straks te gast bij Haarlem 105. Ze komt wat vertellen over wat ze allemaal doet. En vooral wat ze nog gaat doen. En ze komt ook wat liedjes zingen. Dat is allemaal gezellig. Nog hier tot twee uur. Ron voor Haarlem 105 Radio. 89.9 en www.haarlem105.nl en via CFM. Zijn we allemaal niet hè? van Haarlem 105. We zijn in Osnabrug geweest. We zijn in het Bloemenkorso, hebben we gezeten. Uh, we doen natuurlijk mee aan bevrijdingspop. <laughs> we gaan volgens mij ook naar Haarlem culinair. Het is uh, te veel om op te noemen. En vandaag en gisteren was dat dus ook al het geval. Staan we dus de hele dag hier in Zandvoort. De haven van Zandvoort, zo heet de locatie waar we staan. Kom er ook naartoe, kom kijken hoe we radio maken. En wie we hier allemaal als gast hebben. We hebben straks geen Louise hier aan tafel zitten. Maar wel een mevrouw van de koninklijke... Koninklijke Nederlandse Reddingsbrigade. Circus Custus hoorden we zojuist. En inderdaad, die Reddingsbrigade moet er af en toe natuurlijk flink op uittrekken. Station Zandvoort is vertegenwoordigd door Ellen Verheij. Ellen, goedemiddag. Even kijken, je moet denk ik even de andere microfoon erbij pakken, Ellen. Ja, er wordt even gewisseld en dan horen we Ellen zoals we haar nog nooit tevoren hebben gehoord. Van de, van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Wat, uh, wat, nou ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen, maar wat doen jullie zoal? Nou, wij zijn een uh, vrijwilligersorganisatie. De KNRM ja. staat voor de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ja. En wij zijn een organisatie, een goed doel, die uh, mensen op zee redt. Dus mensen die in nood zijn, daar ja. trekken wij erop uit. En we hebben een, een bemanning die bestaat uit vrijwilligers. Het ja. is een organisatie die ook door, hoe wij dat noemen, redders aan de wal worden gesteund. Ja. Dus allemaal donateurs. En uh, ja, het is een organisatie waar ik ontzettend trots op ben... door de manier waarop um, ja, het is ingekleed... maar ook ja. Um, ja, door de inzet van al die vrijwilligers. Ja. En je kan er denk ik niet zomaar vrijwilliger worden? Ja, dat kan nee, misschien wel, maar... De, ja, we zijn moet, altijd ja. ook op zoek ja. naar nieuwe opstappers, noemen wij dat. Opstappers zijn uh, ja, de mannen en vrouwen die, die binnen tien minuten op de boot... Ja, moeten Ja, zo kunnen, snel uh, moet het gaan, toch? Ja. staan... Ja. Ja. En uh, we zijn altijd op zoek naar uh, nieuwe opstappers. Bij voorkeur die in Zandvoort wonen. Want anders is het wel lastig om yeah. uh, binnen 10 minuten op de yeah. boot uh, te staan. En uh, je moet inderdaad een aantal examens uh, doen. Je moet natuurlijk uh, EABO kunnen. En speciaal ook uh, uh, nog met de specialisatie ook voor drenkelingen. Ja. Daarnaast moet je de boot kunnen besturen. Mm -hmm. En uh, ja, de marifoon kunnen bedienen. Dus er komt wel wat bij kijken. Het is ja. vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Nee, zoals dus je zeggen. precies een, een streng toelatingsregime of, of een opleidingsprogramma ja. wat je ja, af moet werken. Ja, dat hoort er wel bij. Om erbij uh, te kunnen komen. Ja. Uh, misschien ook wat, wat uh, in, in de talen, uh, wat meer spreken dan alleen het Nederlands, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat is, uh, dat is wel handig. Uh, uh, nou ja, we hebben best wel wat, uh, soms ook wel buitenlandse mensen die in nood komen. Ja. Wat dat betreft maken we daar geen onderscheid uh, ja. in. Dus, dus ook als hier voor de kust. Uh, uh, ja, buitenlandse mensen in nood komen. Yeah. Dan helpen we die uiteraard ook. Yeah. En dan is dit het station Zandvoort. Hoeveel stations zijn er? Nou, er zijn ruim 40 stations in heel Nederland. Dat is aardig hoor. Van, ja. uh, nou ja, van Terschelling, uh, Hoek van Holland, uh, ook de binnenwateren. En dat zijn allemaal vrijwilligers. Dus wij zijn opereren onafhankelijk van overheidssteun. Yeah. Uh, en daarom uh, hechten wij zo ook niet alleen aan de mensen die, nee. die de opstappers en uh, de, die uh, dat doen, maar ook aan, uh, aan onze. Donateurs, dus de, de redders op zee en de redders. Uh, de financiële uh, redders. Ja, ja, de redders. Ja, op hebben de Val, ook die hebben we wel. Die zijn, uh, ja zeker. En uh, ja, dat maakt het wel een heel bijzondere organisatie. Ik ja. ben ja. heel trots wat ik daarbij mag horen. Ja. Jij doet er zelf ook actief aan mee? Uh, ga je ook de boot op? En de, nee, de zee? ik heb nee? meer een bestuurlijke okay, functie. Dat ja? noemen ze de plaatselijke commissie. Ja. En daar doe ik uh, met name de communicatie en fondsenwerving. Oké. Okay. Dus eigenlijk de, de randvoorwaarden om het mogelijk te maken ja. Dat, ja, dat de KNRM goed uh, functioneert. Ja. Heb je, ben je bekend met wat we zien nu, wat mensen de zee in gaan? Uh, volgens mij is het nog niet heel erg warm, dat water, op dit moment. Nee, dat klopt. En uh, ja, vorig jaar zijn we bijvoorbeeld uh, zijn een aantal keer in actie uh, ook gekomen, toch van mensen die gaan zwemmen en dan in nood verkeren. Ja. Als je niet goed kunt zwemmen, dan moet je eigenlijk niet verder de zee in gaan dan je heup. Um, ja, en dan komen mensen in nood en dan trekken wij er toch meteen op uit om ze te kunnen redden. Want het ziet er soms zo uh, ja, rustgevend ja. en kabbelend uit. Ja. Maar, maar het brengt ook, uh, je moet er heel verstandig mee omgaan met ja. de zee. Is er nog een verschil in Zandvoort ten opzichte van andere kustplaatsen? Is de zee hier uh, gevaarlijker of juist minder gevaarlijk dan bij Katwijk of bij Schevening? Nou, dat zou ik niet uh, durven zeggen. Um, de, ja, muien bijvoorbeeld zouden overal kunnen ontstaan. Ja. Um, ja, we helpen ook kuiters in, uh, in zee of, of schepen die in nood uh, komen. Dus wat dat betreft uh, ja, is, het, is het wel heel veelzijdig uh, yeah. werk. En wat ons in die zin nu wel anders maakt is dat ons boothuis uh, verbouwd wordt. Okay. En uh, de, de, onze boot staat nu dus prominent op de boulevard, dus dan dus yeah. zouden we nog sneller op zee ja. kunnen komen, want we zijn wat dichterbij. Uh, ja, En ook die, uh, ja, die verbouwing gebeurt uh, uh, op basis van vrijwillige bijdrage. En we zijn wel heel uh, blij dat we toch ondanks de verbouwing van het boothuis operationeel kunnen blijven. Door de plaatsing van de boot op, het, op de boulevard nu tijdelijk. Ja, want dan ben je sneller uh, ter plaatse. Ja, uh, zeker. En het zou zo jammer zijn als we door de verbouwing werk niet zouden kunnen doen. Maar we het zo kunnen organiseren dat dat wel het geval is. Hebben jullie al veel uit moeten rukken? Zo noemen we dat dan denk ik. Hè? Net als de brandweer. Nou, uh, deze ja, zomermaand. Het, het is denk ik een, een uh, gemiddeld jaar. Het is wel zo dat er, dat er, ja, normaliter zijn er iets meer acties zoals wij dat ja. noemen, echt in het hoogseizoen. Ja, dat gaat uh, nog komen laatst, misschien ja, dan. Ja, waarschijnlijk, uh, ja. waarschijnlijk wel. Ja. Maar de, desalniettemin, het is twaalf maanden per jaar, 24 uur per dag. Ja. Uh, dat, we, dat we bereikbaar zijn en oproepbaar en beschikbaar voor de, uh, ja, de mensen die uh, in nood komen voor de kust. Ja. Dus dat is... Uh, ja, en we zullen zien wat dit seizoen uh, brengt. Ik hoop dat het een heel veilig uh, watersport- en zomerseizoen is. Ja, dat is dat natuurlijk wel, het leukste. Ja, dat ja, <laughs> ja. zal blijven. Ja. Ingrid van, ja, van CFM. Dus, uh, ik heb ook nog een vraag, ja. ja Hoeveel ook donateurs vraag? hebben jullie? Nou, landelijk gezien duizenden. Ja? ja? En hoe kunnen mensen zich bij jullie aanmelden? Het handigste is om naar de website uh, te gaan. www.knrm.nl en daar kunt u, ja, kunnen ze zich redelijk makkelijk aanmelden. Eh, daarnaast eh, zijn jullie ook altijd welkom eh, om even persoonlijk contact op te nemen. Ja. Eh, dat kan bij mij, dat is eh, via e-mail, dat staat op de website. Of bij de secretaris of de schipper. Eh, we zijn altijd eh, gaarne bereid om, eh, om nieuwe donateurs te ontvangen. En hen het, eh, over het mooie werk van de KNRM te vertellen. Ja. Is er een minimumbedrag aan verbonden of niet? Kunnen ze voor ieder bedrag deelnemen? Nou, er, is, uh, uh, er zijn wel verschillende uh, mogelijkheden. De, voor de jonge, jongelingen, om het zo maar te zeggen, hebben we de, een speciaal pakket Jonge Redders. Dat is 12 euro per jaar. En dan kun je ook gratis naar het museum. En dan krijg je een tijdschrift: de jonge redders, uh, zoveel keer per jaar. En verder eh, ja, zouden we het mooi vinden als er toch wel minimale bijdrage is van 25 euro per jaar. Het, het kan heel spectaculair zijn, kan ik me voorstellen, om bij zo'n reddingsbrigade... daar moet je het niet voor doen natuurlijk, maar eh, om bij zo'n reddingsbrigade te zitten en daar onderdeel van uit te maken. Ja, de reddingsmaatschappij, dat is, ja, het is een prachtige organisatie die, die schitterend werk uh, doet. Uh, de boot, zeker als die uh, ook met oefeningen en dergelijke ja. op zee is. Nou, dat is. Dat is altijd prachtig om te zien... Uh, Vind ik, zelf, ik moet eerlijk zeggen dat mijn hart daar ook wel sneller ja. uh, uh, van gaat kloppen. En, uh, ja, maar het is bovenal heel goed werk uh, wat met name ook de bemanning doet... Uh, je moet je indenken dat hij inderdaad uh, binnen tien minuten de boot op uh, moet kunnen. Maar daarnaast is er ook iedere maandagavond uh, onderhoud oefenen. Ja, dat Eens moet ook twee gebeuren. Twee weken ja. op zaterdag oefenen. Dus het, is wel heel, ja. het zijn wel professionals, ook al zijn ze vrijwilligers. Want ja. je kan ook wel iets echt vervelends meemaken hè, tijdens een redding. Zeker. Daar, daar wordt ook wel uh, na die actie uh, aandacht aan gestonken. Ja, zeker. Het uh, is ja. dus altijd een nagesprek en een ja. evaluatie. En ik moet eerlijk zeggen dat wij... En ook niet alleen opereren als er echt, een, ja. een, een, als er echt iets mis is. Dat is toch ook een samenwerking met de reddingsbrigade en de kustwacht. Ja. Dus we vertrekken gezamenlijk op. En waar nodig uh, ja, evalueren we ook gezamenlijk. Ja. Want we kunnen ernstige ongelukken geven. Ja, absoluut. Ja, ja. Nee, ik kan me van alles bijvoorstellen. voorstellen. Van het station Zandvoort. Druk aan het verbouwen. Dankjewel. Ellen Vrij van de KNR. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. We staan hier de hele dag nog. Tot 8 uur vanavond. Houden Gewoon naar Zandvoort gekomen, Jas en haar super duper love, are you digging me? We staan nog steeds met onze poten in het zand. <laughs> zand tussen de tenen, het is prachtig weer hier aan Zandvoort aan zee. Het is uh, absoluut ook zwemweer, want je ziet steeds meer mensen. Ook uh, even de verkoeling van, uh, van de zee op zoek. En uh, allerlei zomerse activiteiten buiten natuurlijk. Er rijdt ook steeds een wagen voorbij. Daar kan je wat diepgevroren water kopen in de vorm van ijs. Er staat een, <laughs> een enorme Magnum piep, op het dak. <laughs> ziet er geweldig uit allemaal. Het is Halen 105, live vanuit Zandvoort. Hier strak aan de beach Zandvoort aan zee. En van ZFM ook wat collega's aan de tafel van Sunny Side Up. Ingrid van Solingenbol met het weerbericht voor vandaag en de komende week. Ingrid, vertel. Goedemiddag. Vanochtend is het in onze regio al vrijwel onbewolkt. De middagtemperaturen lopen uiteindelijk van 20 graden hier in Zandvoort tot ruim 22 graden in Haarlem. De wind draait naar het westen is en is aan de kust matig. Vanavond en vannacht blijft het onbewolkt, maar wel kan er in de vrij vochtige lucht wat nevel ontstaan. Het kwik zakt naar 16 graden en blijft zwak. Morgen wordt het weer zonnig en de maximumtemperatuur temperatuur komt dan op ruim 20 graden hier in Zandvoort tot 24 in Haarlem. De dagen daarna raakt Nederland in de band van zomerweer. Bij flink wat zonneschijn wordt dinsdag al meer dan 25 en woensdag zelfs rond de 30 graden. Maar dat moeten we natuurlijk wel weer bekopen met onweersbuien en vanaf donderdag weer een stuk lagere temperaturen. Dit was het weer. Dankjewel Ingrid van CFM in samenwerking met hun Haarlem 105 Radio vandaag. En gisteren ook al live vanuit Zandvoort tot 8 uur vanavond via de 89. 9. En wwwharlem 105nl met zometeen Joop van Nes En Joop van Nes is hier van de lokale Zandvoortse courant. En die komt vertellen wat er in het nieuws was, in het nieuws is en in het nieuws gaat komen. En ook dit deel van 023. Haarlem 105.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 You dance, dance, dance, There Ain't dance, dance, dance, so so dance, dance, dance, dance, dance, dance, So just dance, dance, dance, can't stop the feeling. So just dance, dance, dance, dance, dance, So just dance, dance, dance, so just dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance Steeds Nationaal nummer 1, Justin Timberlake kan stappen. De the Feeling. Haarlem 105 Radio, live vanaf het strand in Zandvoort. Met weer een Zandvoortse crack erbij van de Zandvoortse Courant. En ook van CFM, Joop van Nes, Goeie. Goedemiddag Joop, welkom bij Haarlem 105 Radio. Goedemiddag uh, luisteraars Haarlem en Zandvoort. Ja, en ja, ja, want we zijn ook rechtstreeks te horen op de frequentie uh, via de website van CFM. Dus uh, we komen nu uh, bijna overal in 023 via die frequenties. Goede zaak. Dat <laughs> ja, zou vaker moeten gebeuren. Ja, dat zou vaker moeten gebeuren inderdaad. Ja, Joop, wat, wat waren er nog opvallende nieuwtjes uh, in Zandvoort die uh, de courant hebben gehaald... of die jou zijn opgevallen de afgelopen dagen? Uh, dat sowieso, want ja. we hebben natuurlijk het DTM weekend... Ja. En, uh, dan uh, moeten wij volop aan de bak. Want uh, dit jaar ook voor het eerst uh, komt uh, de DTM richting Zandvoort. Niet ja. alleen op het circuit. Mm -hmm. Dit zullen jullie we wel vernomen hebben. Donderdag, donderdagmiddag moet ik zeggen. In de namiddag hebben we een uh, soort van meeting greet gehad. Dat is onder andere hier in de haven van Zandvoort geweest. Ja. Maar ook heel leuk, en dat was een verrassing eigenlijk. Zijn ze uh, Zandvoort ingegaan met uh, de pacecars, de, de, de veiligheidsauto's. En hebben ze een kleine presentatie gedaan op het Raadhuisplein. Op dat moment was er ook nog een zangkoor bezig. En dat was eigenlijk niet goed gepland. Dat was wel erg jammer. Maar ja, toch leuk. Druk. Uh, heel veel uh, mensen die uh, toch uh, naar die DTM toe kwamen. En toen zijn ze naar het strand gegaan. Die vierde rotonde hierboven naar beneden gegaan. En dat is ook druk geweest. Uh, goed uh, promotie kunnen maken. Vrijdagavond hadden we een... Uh, beachparty. Dat zou eigenlijk in de stijl geweest moeten zijn van de oude uh, weekenden van de Grand Prix. Die we tot 85 hier op Zandvoort gehad. Rondom dat weekend waren altijd gigantische parties. Echt fenomenaal. Ik heb er eentje in, in Noordwijk meegemaakt. Er waren 1500 gasten. En een, een uurtje later was er eentje op Zandvoort. Er waren weer 1200. Dus, uh, ik geef alleen maar aan dat het echte feesten waren. Uh, met eten en drinken erbij. Uh, dat kan niet meer. Maar uh, het was nu een party. Uh, een Duitse disjockey die draaide daar. En uh, helaas. Geen Duitse slagers, hè? Ik ook. Uh, nee, godzijdank nee. niet. Nee, want ik was ik helemaal niet naar beneden gekomen. ik nee. <laughs> nee, ook niet. Nee, <laughs> nee. Nee, nee um, maar. Uh... No ...normale muziek, wat jullie dan normale muziek noemen... ...ik ja. noem dat geen normale muziek... ...maar dat is een hele andere discussie. Ja. <laughs> um, ik ga hem niet en, het, was alleen, het was koud, het ja. was winderig... ...de wind kwam van zee af, het water is nog te koud... ...voor de tijd van het seizoen eigenlijk... ...en dus het was koud ook bij de party... ...en ja. dat heeft denk ik toch een heleboel mensen... ...weerhouden om naar het strand te komen. Helaas is dat mislukt. Ja, en dan gisteren natuurlijk de eerste race... ...van de DTM en dat... Uh, dat ja, ik, ...ik ben ook op het circuit geweest... Ik heb vernomen, en dat hebben wij ook in de, in de Sanfordse Courant uh, vermeld... dat er uh, veel meer kaarten verkocht waren, met name in Duitsland. Ik weet niet waar ze gebleven zijn, die mensen. Ik heb ze niet gezien op het uh, circuit. Het was wel druk, maar niet extreem druk. Misschien dat het vandaag moet komen. Ik ben vanochtend vroeger, of redelijk vroeg geweest. Dat viel me nog tegen. Misschien dat er zo meteen met, met de grote race uh, wel wat meer mensen zullen komen. Ik hoop het maar. Het strand loopt wel al aardig vol in, in ieder geval. Dus uh, volgens mij begint het al nou, wel redelijk uh, op gang te komen. Er zijn ook wel drukkere stranddagen bij. Ja, er ben je dus wij, wij ja. zijn weinig ja. gewend eigenlijk op het strand. Nou, dat je. Ja. Want het ja. moet eigenlijk voller zijn. Ja, uh, ja nogmaals, het, het, het is, de temperatuur is aangenaam, Maar ja. niet zo aangenaam om nee. eventjes in je blauwtje lekker in het zonnetje te gaan liggen. Nee. Nee. Want die wind is toch nog stevig van zee. Dat is jammer. Het zou ja. een ietsje meer naar het land moeten draaien. Dan nou gaat het nog beter worden. Joop, je bent ook actief bij de uh, collega's van, uh, van CFM. Ja. Uh, ja, uh, wat, ja. Wat doe je daar? Bij de uh, uh, uh, radiostation. Nou, ik ben eerst uh, begonnen eigenlijk want invaller voor een kennis van mij uh, als sportsverslaggever. Ja. Uh, live uh, verslag van uh, met name het voetbalgebeuren op de za zaterdagmiddag. Uh, dat doe ik nu al een behoorlijke poos. Dat, dat blijft bezig, natuurlijk. Ik heb daarna heb ik een uh, programma gemaakt, uh, gepresenteerd en samengesteld met gouden oude muziek tot en met 75, 1975, 1975. Dat heeft een jaar of acht, negen gedraaid. En dan merk je van jezelf dat je gaat herhalen. Je valt in herhalingen. Je draait dezelfde muziek. Je hebt <lacht> dezelfde grapjes. Dezelfde presentatie. Dus daar ben ik mee gestopt. <lacht> okay. En toen gingen we verhuizen naar de Tolweg. Ja, waar ik u ben, nu zit. Ik weet he? niet of ja. je de studio kent. De locatie ken ik. Ja. Okay, nou, ja, ja. Je moet dus een, een trap op van 22 treden volgens ja. <lacht> mij. En dat is met mijn voeten niet te doen. Nee. Ik heb het een paar keer gedaan. En helaas was mijn nieuwe programma. Want ik had toen een nieuw programma dat heet culinaire zaken. Uh, dat was ter ziele. Uh, het ging over echt in de brede zin van het woord. Van uh, ja. een mes dat je kan kopen tot aan een recept. En van uh, wijn tot aan uh, een leerling kok. Van alles en nog wat uh, we gedaan daar. En uh, dat was ter ziele. En nu is er dan een traplift gekomen. En kunnen we, de heer zijn geprezen, het programma weer presenteren. Ja, hartstikke goed. Dus dat kan je weer gaan doen. En je gaat ook nog iets doen met wat we hier op de locatie ook allemaal als achtergrondgeluid horen. Kokkerellen. Wat gaat dat betekenen? Kokkerellen, ja. Dat kan ik mij van alles nog wat betekenen. Ja, op de radio ga je dat doen, toch? Bij uh, CFM. Dacht dat, ik net goed. zit het allemaal bij? Nee, dat, dat, heet, dat programma heet... Uh, een culinaire programma wilde jij beginnen, ja, zei je net. Ja. culinaire zaken. Ja. ja, ja. Dat heet ja. culinaire zaken. Ja, ja. Uh, dat, is, dat is dus een herstart eigenlijk. En dat gaat de uh, eerste woensdag uh, van september gaat dat, uh, beginnen. We, gaan, uh, we hebben een frequentie van één keer per maand. De eerste woensdag van maand. Ja. En dan beginnen we om vijf uur. En dat doe ik samen met mijn vriend en collega Jacques Jongmans. Uh, goede kok ook, maar ook een goede technicus en, goed, en die man heeft echt verstand van muziek. Daar gaan we dus uh, ook weer uh, eigenlijk op dezelfde culinaire voet voort. En daartussendoor gaan we een uh, goede oude muziek draaien. Dus een, een leuk format denk ik. Ja, klinkt interessant. Uh, en, uh, ik denk dat het inderdaad ook voor, uh, voor iedereen interessant is. Voor de, ja. de dame die moet koken de heer die van de muziek houdt. Gaat, gaat er rechtstreeks tijdens de uitzending worden gekookt? Dat is niet nodig. Ik heb, kan heel goed. <laughs> je, je kan het al. Je, je kan, kan het al. Ja. Wat, wat, <laughs> eens ja. Ingrid, waar konden we ook weer luisteren als we, als we CFM willen horen, dan, dan gaan we naar. 106,9. 106 en we kunnen ook kijken natuurlijk via de computer. Ja. www.zfm-live.nl. En en je ook luisteren. Ja. En, live, ja. en live. luisteren ook. En, en. wij zoeken ook nog mensen. Ja. Mensen. Ja, nog steeds. We zoeken altijd mensen. Technische mensen, bijvoorbeeld. Technische mensen, we zoeken sidekicks, redactiemedewerkers... Uh, uh, iedereen die affiniteit heeft met de radio en daar uh, bij ons een rol in wil spelen, is meer dan welkom. Ja. En niet ja. naar je aan kijken, want ik doe genoeg. Jij doet meer dan zat. <laughs> en, en, nou, laten we voorlopig even met rust, ja. want anders dan raak je overspannen. Collega's van CFM hier aan de tafel bij Haarlem 105, dank jullie wel voor jullie uh, toelichting, wat jullie allemaal doen en wat jullie allemaal brengen. En vandaag en gisteren zijn we samen met CFM hier in Zandvoort, via de 89.9 89 en wwwhaarlem 105 dus ook via de 106 FM, de frequentie van ZFM, CFM en www.cfm.nl. 76 Tavares en hun haven must be missing in angel. het kan absoluut. Drukker, drukker en nog eens drukker. Maar het loopt toch al wel aardig vol Hier op dat Zandvoortse strand, op de locatie vlakbij de haven. Van Zandvoort. En volgens mij komt er nu ook ondertussen een soort van reddingsboot voorbij. Dus uh, ik hoop dat het allemaal maar voor de oefening is en dat het uh, uh, niet een echte directe aanleiding heeft. Uh, ja. Zoveel mensen zijn er ook, uh, ook niet in het water. Je hebt best kans dat de onderstroom in sterk is. Ja, dolly. Ja, controleert dat kan, ja. de reddingsbrigade altijd of, er, of de mensen niet te ver gaan? Want het water is inmiddels lekker warm. Ja. Dus de, de verleiding is groot, groot om, om uh, helemaal ja. erin te gaan. Ja. En je, ja. <laughs> voor je het weet gaat het mis. Ja, ja. Ja, ben je Zodat, toch te ver. De, hè? de zee het is een, een heerlijke, heerlijke uitvinding zou ik bijna zeggen. Nee, ja. een, een heerlijke ervaring. Maar hij kan ook zo gemeen zijn. Ja. Hij ja. kan ja. medogeloos zijn ja. diezelfde zee. Dus uh, altijd oppassen. Vriend en vijand. Hè? Dat, uh, die zee hier, ook hier voor de kust van Zandvoort. Uh, voor de toeristen is er van alles en nog wat te doen. We hebben net uh, eerder in de uitzending ook uh, het over de toeristenmarkt gehad. Uh, en Dennis ging eens even kijken of hij nou op de Paulus Potterstraat staat als hij bij het VVV is. Uh, nee, dit is het Boulevard de Vavage. En ik sta naast Hester. Wat een gezellig huisje hebben jullie hier. Ja, knus hè? Ja, ja vind ik ook. Echt hartstikke knus. En je zei sinds half juni, dat zegt hartstikke kort. Klopt, staan sinds half juni er staan er drie kiosken op de boulevard. En we blijven staan tot ongeveer september. En waarom was dit er eigenlijk uh, niet eerder? Want als ik was... In de eerste instantie wel verbaasd, maar het was mijn tweede gedachte. Ja, eigenlijk ook wel heel logisch, want het barst hier natuurlijk nou, in de zomer ook van de toeristen. Ja, en waar moeten we zijn? Ja, nou ja, vorig jaar zijn we begonnen met uh, vijf kleine houten huisjes. En uh, nou, dat was uh, best wel een succes. Dus toen hebben we dit jaar het iets groter aangepakt met uh, deze kiosken. En uh, vandaar dat er nu uh, drie kiosken op de boulevard staan als een soort uh, proef om te kijken of het bevalt. Alle informatie natuurlijk hier te vinden, mooie folders over alles wat er uh, ja, in en om Zand voor te doen is. En dat dat is best nog wel veel hoor. Hier in de buurt zit bijvoorbeeld Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Um, er zullen heel veel mensen, denk ik dan, van die races van de DTM... Klopt, op dit moment is natuurlijk de DTM in Zandvoort. En heel veel mensen die willen weten waar het circuit is... of die zoeken nog een overnachting hier in Zandvoort uh, om te blijven. Oh, daar kunnen jullie ook nou, bij helpen nog? We hebben participanten, dat zijn uh, accommodatieverstrekkers. En uh, als mensen hier langskomen, dan kunnen ze of het Zin in Zandvoort boekje meenemen. Daarin zit een lijst met uh, alle accommodatieverstrekkers die aangesloten zijn bij de VVV. En uh, we kunnen ze ook eventueel bellen om te kijken of er nog mogelijkheden zijn. Het gros is wel toerist, denk ik, wat hier binnenloopt ook wel gewoon Nederlanders. De meeste mensen die hier langskomen, dat zijn inderdaad toeristen. We hebben veel Duitsers, af en toe wat Fransen, uh, maar ook heel veel Nederlanders en ook wat Belgen. En er komen ook wel Zandvoorters langs om gewoon een VVV cadeaubon te kopen. Um, nog opvallende dingen, dat je zegt van wat mensen bijvoorbeeld echt heel veel vragen. Dat je zegt van ja, zou je misschien niet verwachten, maar... Ja, even denken. Nou ja, veel mensen willen weten wat er te doen is natuurlijk hier in de omgeving. En uh, nou ja, je kan hier natuurlijk prachtig fietsen, want je hebt twee, uh, twee mooie natuurgebieden waar je kan wandelen en kan fietsen. Ja, het strand is natuurlijk altijd uh, een succes hier. Even de trap af en je staat op het strand. Waar zou je mij bij wijze van spreken naartoe sturen als ik zeg van ik verveel me en ik wil een beetje, uh, mag wel een beetje iets bruisends, iets, iets uh, een beetje actief nou ja, we hebben heel veel verschillende activiteiten hier in Zandvoort. Je kan bijvoorbeeld een surfles of een subles nemen, maar je kan ook kiten of een segway tour nemen, dat je op zo'n segway door de duinen gaat rijden. Er is van alles mogelijk. Leuk, ik ga surfen denk ik. <laughs> Dank je. Ja. Dennis, gaan we zo meteen met de surfplank richting, richting de zee zien rennen. Heel veel collega's hier van CFM, dus een collega omroep waarmee we gisteren en vandaag deze uitzendingen mogelijk maken van Haarlem 105 Radio hier vanaf het Zandvoortse strand, maar ook heel veel. Collega's van uh, Haarlem 105 zijn hier aanwezig. Twan, Bas, Rudy, Dennis, uh, Michael Baartje heb ik gezien van de Haarlem 105 televisie. We zijn er nog tot 8 uur vanavond hier vanuit Zandvoort. Ook een nationale artiest George McRae en zijn Love. Haar missie is om zoveel mogelijk mensen positief te inspireren met haar muziek. Sinds april heeft ze een nieuwe EP uit Four Leaf Clovers. En met haar speelt ze vrolijke, sfeervolle muziek. Dat gaat ze hier straks ook brengen in de... Locatieuitzending bij HLM 105 Radio. Ariane Abbestee. Ariane, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Hartstikke leuk dat je er bent. Ja, zeker. <laughs> Geweldig. Um... Ja, druk bezig met het promoten denk ik van je nieuwe LP, uh, EP, moeten ja. we zeggen. Ja. Uh, Four Leaf Clovers. Vertel eens, wat heb je er recent allemaal aan, uh, aan mogen doen? Nou, ik ben voornamelijk bezig met veel optredens uh, regelen en ook doen natuurlijk. Ja. En uh, je merkt wel dat het, het beste is als je een optreden hebt waar mensen komen luisteren, ja. terwijl die echt denken: oh, ik kom voor de muziek. Ja. En dan uh, kan je achteraf je EP verkopen. Dus dat is het, het beste. En waar en, heb je en, dat uh, recent gedaan? Uh, nou, recentelijk heb ik nog niet zoveel luisteroptrainings gedaan, maar die nee. komen er nu wel heel veel aan. Dus dat is heel Zoals cool. vanmiddag hier? Uh... Uh, ja vanmiddag ja? inderdaad en ik speel ja? straks ook in, de, in Zandvoort, in, of in uh, Alkmaar. Alkmaar. In de ja? Kade. Ja. En uh, ik ga bij, uh, in Amsterdam bij uh, de, uh, moet ik het goed zeggen? Uh, Nieuwe Anita spelen, dat is ook echt een luisterlocatie. Ja. En ik speel een keer in Schagen, in de muziektuin, nou, ja. allerlei van dat soort dingen. Ja. Um, en ik heb een plugger die lekker aan bezig is met uh, mijn single proberen bij de radio te krijgen. Yeah. Bij de grotere zenders, zeg maar. De, de, nationale... de nog grotere zenders. De nog nog <laughs> ja. groter dan Santor. <laughs> ja. En uh, Arlemont. Ja. En uh, daarvoor mocht ik bijvoorbeeld bij uh, NPO 2 spelen een keertje dus ja. in een muziekcafé. En dan ben ik ben ja. een keer bij uh, Veronica geweest. Maar het is natuurlijk uiteindelijk. Uh, ja, hopen we op dat het ook echt gedraaid blijft worden. Ja. Maar dat blijft nog een beetje uh, hopen. En je, je, je wil. Oh. Wacht even, even opnieuw, Dolly, nog een oh, keer graag. Ja. Oh, oh, ik was er nog niet over. Vertel, vertel. Was er nog niet over. Ja. Nee, het is leuk om te weten dat, dat je ook een oude bekende van Cfn bent, hè? Ja, want klopt. je bent al eens door Jaap Koper, onze collega, gespot en ja. uitgenodigd. <laughs> Absoluut. Dus ik ben meerdere malen bij Jaap geweest. Eigenlijk ja. ook helemaal aan het begin van mijn muzikale reis <laughs> toen ik echt nog net begon. Eigenlijk heb ik ook en, al en met een oud beetje daar reden, gespeeld. Dan? Dat is denk ik echt al acht jaar terug of zo. Misschien zo. nog langer. Ja. Toen was, ik, dan was het nog niet dit, weet je wel. Dan nee. was het nog een ander bandje. En daarna ben ik daar nog weer, met, weer een ander bandje geweest. En nu nee. inmiddels met Ariane dan ook een paar keer. Dus dat is inderdaad ja. wel uh, een ja. goede bekende. En dan en nou zag ik op je website staan. En er staat heel veel over Ariane. En dat is interessant om te lezen. Leuk om te zien. Uh, en leuk om te luisteren. Het is inderdaad optimistische, opwekkende muziek. Ik werd er vrolijk van. Mooi. <laughs> Het leek de Sunny Sandy wel. En dan stond er ook iets over de Meisjes met de Wijsjes. Ja. Wat houdt dat in? Kan je daar wat over vertellen? Uh, de Meisjes met de Wijsjes, dat is een heel ander project. Het ja. heeft niks met elkaar te maken. Nee. Um, de Meisjes met de Wijsjes is een vierstemmige vocal popgroep. Nederlandstalig allemaal alle covers maken we zo. Of vierstemmig. En uh, daarmee treden we op. Theatrale optredens doen we ermee. Ja. En zijn die meisjes van de wijsjes ook uit deze regio afkomstig? Uh, nee, dat is uh, ja, een beetje het is Amsterdam. Amsterdam. dan ja, ja. Ja. Nou, ga je hier zo meteen optreden. Vanmiddag uh, tussen twee en uh, half drie ongeveer. Zal je wat nummers te horen gaan brengen. Die ook te beluisteren zijn via de uh, website. En de frequenties van CFM en Heilen 105 Radio. Uh, wat, wat heb je al een beetje gedacht over wat je ons voor gaat schotelen zometeen? Nou, ik heb bedacht dat ik de twee singles ga doen. Die, ja. uh, die dus al uitgebracht zijn als single. En uh, die geplukt aan het worden zijn. Zijn. Ja. En die jullie is volgens mij ook draaien. Ja. Uh, en ik heb een nieuw liedje wat ik graag wil laten horen. En dat is dan even net geen uh, uptempo, vrolijk, optimistisch liedje. Maar ik dacht, dat is een mooie tegenhanger. Ja. Dus uh, drie liedjes heb ik in gedachten. Hartstikke leuk. Ja, klinkt gevarieerd. Uh, het is Engelstalig, het is ja. Nederlandstalig. Uh, alles in Engelstalig. Ja. En... Um, aan wat voor muziekstijl moeten we denken, uh, als het optimistisch en vrolijk is, uh, welk... het is? Het is vooral eigenlijk gewoon pop, als je, als je aan pop denkt en dan bijvoorbeeld wat invloeden van de uh, soul en de country en um, een beetje jazz zelfs wel uh, erbij haalt, dan ja. krijg je mijn stijl. Ja, Oké, okay, dus het ja. is heel... Uh, precies. Er zit heel veel, er zit heel heel veel in. Ja, al, ja. heel en daar heb je ook de mensen voorbij uh, en hiermee naartoe genomen die je daarbij gaan begeleiden. Ja, ik heb één iemand meegenomen, dat is mijn gitarist, Bas Vaf. Ja. Die zit uh, nu heel netjes uh, aan de zijkant ja. te wachten. An aan een uh, glaasje water. Ja. Ja. Keurig. <laughs> Keurig hoor, ja. ja. Nee, maar uh, die, die heb ik nu uh, meegenomen ja. vandaag. Ja. Ja. Oké, okay. nou de opstelling uh, uh, staat hier helemaal gereed. Uh, Haarlem 105 televisie gaat er straks ook... Uh, uh, een registratie van maken en dan ah, zal leuk. het later uh, ook op de tv te zien zijn leuk. en op de website en op de youtube kanalen uh, en op facebook. ja waar zit haarlem 105 eigenlijk niet <laughs> en waar zit cfm ook eigenlijk niet? Huh? Uh, ja ook. ook wij overal. Hebben ook via youtube een, uh, een tv kanaal. ja en uh, ja, we zijn ook druk bezig natuurlijk met bewegende beelden op ja. televisie. Om dat te verwezenlijken. Maar ja, ook inderdaad, net wat je zegt, op Facebook en uh, ja. YouTube. Uh, ja, noem maar op. Uh, via we Twitter. gaan allemaal linken, liken en vrienden worden met elkaar. Zo nou is het maar, net, <laughs> Ja, dat is bedoeling. Hartstikke goed. Ariane, heel veel succes zometeen. Ik ben benieuwd naar, uh, naar het optreden. We gaan met z'n allen ja, we uh, luisteren. luisteren ja, ja, gaan we zeker ja, doen. Jou. Hier in Zandvoort en in de grootstedelijke 023-regio doen we dat allemaal via de 89 9 ww.HM105.nl, via 106 FM en via www.cfm.nl en dat is dan ZFM.nl. Het is een plaatje wat eigenlijk afkomstig is van een heel ander bandje, een Engelstalig bandje. Maar wat ooit eens een keer gecoverd is door Agneta Veldkuk en wel bij de Zomer hoort de hier eens aan. een uur of zes staan we hier nog op Zandvoort, zometeen met Rudy Nicola zondagmiddag live met onder andere dus Ariane Abbestee live op de 89.9 de 106. De 105nl en www.cfm.nl. Dolly en Ingrid, hartstikke leuk. Mag ik jullie bedanken voor de medewerking aan Sunny Side Up vanmiddag namens CFM. Waar eh, eh, ja, gedaan, <laughs> het was <laughs> gezellig. Het was heel gezellig. Ja. Er komen straks nieuwe collega's ja, uh, jullie, uh, voor jullie in de plaats. Wie ja. hebben we straks? We hebben straks uh, Rob Harms en Albert-Jan Vos samen met Rudy. Ja, en die wensen wij ja. veel succes natuurlijk. En ja, hartstikke Heel goed. veel plezier. Gaat vast helemaal goed komen. Hartelijk dank. Met CFM gaan we zo meteen door hier op de 89.9 en www.haarlem105.nl 106 FM en www.zfm.nl Dus we zijn er en blijven er. Dennis, Bas en Rudy zometeen hier op de radio. En de collega's van CFM. En zometeen begint dus Rudy Nicola met zondagmiddag live. En in dat programma dus het live optreden. We hadden er net hier al in Stani's up voor een interview van Ariane Abbestee. Ze heeft de gitarist meegenomen om haar muzikaal te begeleiden. Blijf lekker luisteren. Heel veel plezier gewenst nog hier bij Haarlem. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.